In Saoedi-Arabië is een top over de oorlog in Oekraïne begonnen. Het is een initiatief van Oekraïne zelf om wereldwijd meer steun te krijgen. Oekraïne wil andere landen overtuigen van hun eigen vredesplan. Daarin staat bijvoorbeeld dat Rusland geannexeerde gebieden aan Oekraïne terug moet geven. Zo'n 30 landen gaan op de top in Saoedi-Arabië praten over het plan.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 Er raakte niemand gewond. Later werd er wel nog een keer geschoten tijdens het zomercarnaval. Toen raakten drie mensen gewond. Voor die schietpartij zijn al eerder drie mensen opgepakt. Een vrachtwagen vol aardappels is vanochtend gecrashed... op de weg van het Duitse zelfkant naar de Nederlandse grens bij Sittard. Daarbij scheurde de wagen open en kwamen de vele aardappels op de weg terecht. De weg is al de hele dag dicht... ...omdat de aardappels met een shovel moeten worden opgeruimd. Volgens de Duitse media is de chauffeur een Poolse man van 32. Hij raakte niet gewond bij het ongeluk. Uit een eerste onderzoek van de politie bleek wel dat de man onder invloed was... ...mogelijk van drugs en moest daarom zijn rijbewijs inleveren. Het weer bewolkt met flinke buien in de noorden en oosten met onweer. Vanavond is het 16 tot 19 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 12...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 De volgende start van de uh, entertainment view hier bij ZFM. Hey, inmiddels alweer 6 uh, minuten over de klokjes van 5 uh, uur. Wij gaan we lekker verslaan en uh, zodanig gaan we natuurlijk uh, bellen. En we gaan natuurlijk uh, ja, lekker de muziek draaien. Zoek bezoekjes zijn welkom, zfmartiesten.nl Even daar rechtsboven in klikken en dan uh, kan je alles invullen en naar mij sturen. En dan ga ik hem draaien. Dit was Cement Fox, 1988 en uh, My House. En wij gaan lekker verder met het Nederlandstalige. En dat is, uh, ja, herinneringen.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 ik, voor met me ik heb een foto van mijn ouders nog. Op. Take care. Herinneringen hierbij, CFM entertainment For You. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Mocht u net buiten, pas inschakelen. Hé, hey, um, wat gaan we doen? U luistert naar Entertainment For You. Ja, naar de Nederlandse uh, Julio Iglesias. En dat allemaal met uh, William uh, Jens. En dat de Milan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 Jonathan en uh, Prins Mohammed en Someone Loves You Honey. Nee, ja. Zou je soms even op mijn rug willen krabbelen? Nou, doe ik straks even. Ga je eerst nog even een plaatje draaien. Iedere morgen weer dan gaat mijn vrouw te tekeer. Dan moet ik uit mijn warmen eerst weg.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 ik amuseer me dan, zolang het even kan. Dat is wat ik als werk het liefste doe. Ik heb een bungalof, hier vierhoofd in Ermelo. Dan ga ik in mijn dromen stevig heen. Geen jacht in de rente, nee, ik laat me verwenden. Ja, dat houdt me in het leven op de been.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 Ik heb een bungel, hier hoog in Ermelo Daar ga ik in mijn dromen steeds naartoe Ik kan me is wat ik als berg het liefde toe. Ik heb een bungalow hier hoog in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds weer heen. Geen jachten erin, nee, ik kan me verwenden Ja, dat halve in het leven op de been. Ik heb een bungalow Vierhoog hoog in Ermelo. Daar ga ik in mijn dromen steeds naartoe. Ik kan dus. Nou, ja, dat is weer wat anders. Zolang het even. Een bungalow, vier hoog in Ermelo. Dat is wat anders dan eh, drie achter in Amsterdam, natuurlijk. Deze Amsterdamse zanger, Nico Landers. En dat allemaal hier bij ZFM, en VT, tot de klokjes van zeven uur. ik zou zeggen, blijf lekker bij. Zo, dat was hij dan. Een bungalow, vier hoog in Ermenauw. En aan de telefoon hebben we... Arnoud Plikket. Arnoud, een hele een goede middag. Goedemiddag allemaal, hallo. Hallo. Van hey. welke vakantiebestemming? Uh, nog niet, we zijn nu aan oh. het uh, wachten op de luchthaven van uh, Wezen in Duitsland. En dan vliegen we straks naar uh, in de buurt van Milaan, Bergamo... om uh, camping te, naar Camping Bella Italia te gaan bij, uh, bij het Gardermeer. Ah, lekker. Ja, dan hoop ja. ik wel dat het in ieder geval rustig blijft weer... Uh, nou ja, zeer zeker. Ik, ik heb vernomen dat zo gauw als dat, dat ik land, dat het weer beter wordt. <laughs> ah, Oké, <okay. laughs> dat is goed geregeld. <laughs> ja, ja, laten we nou ook hopen dat het allemaal uitkomt. Ja toch? Ja, nou ja ik, moet, ik, moet ook, ik moet ook nog. Volgende week ga ik, maar uh, ja, dat, uh, nou ja, dat is daar ook overstroomd Dat over is ook goed, heb ik begrepen. Zeker als antwoord. Sorry? In, in Nederland wordt het ook goed, dus ideaal om uh, naar Zandvoort toe te gaan. Ja, nou ja, ik, ik ga er juist van. Om... <laughs> ik ga juist weg. <laughs> ja, weg van Zandvoort. Even. Weg van Zandvoort. <laughs> nee, ik ga, er, ik ga richting Kroatië. Dus, uh... Ja, nou, dus, uh, uh, hopelijk knapt het weer daar ook op, want ja. het schijnt op het moment ook slecht te zijn. Ja, het is momenteel slecht. In uh, Slovenië, natuurlijk, uh, hebben we wat, wat mensen ondervonden uh, vanwege de overstromingen daar. Hè. Ja, dat klopt. Ja, laten we hopen dat het allemaal een beetje beter wordt voor iedereen daar. Niet alleen vakantiegangers, maar ook voor de gewone bewoners. Ja, inderdaad. Ja, ja, ik zeg altijd, er worden altijd maar die twee Nederlanders die overleden zijn genoemd. Maar ja, nee, de mensen nee. daar hebben natuurlijk ook flink last van. En, en veel langer ook nog, hè? want de meeste vakantiegangers zijn na twee weken weer weg. Ja. Maar de mensen die daar wonen, die hebben er nog lang last van. Ja, inderdaad. Uh, en vaak is het de boterham die ze er moeten uh, verdienen. Weet je? Ja, en het, uh, ja. ja, dat, dat wordt en wel. Dat is economisch een grote gevolg. Ja, ja, inderdaad. Nou, dat wordt vaak vergeten, Arno. Ja, klopt. Dus, uh... dus uh, altijd goede reden om uh, pluk de Dag uh, te zeggen, Carpe Diem. Ja. En dan wanneer het kan ook maar een feestje te vieren. Want ja. het kan zomaar als het laatste feestje zijn. Ja, inderdaad. Moet je het pessimistisch doen. hè? Ja, zo is het. Hé, <laughs> hey, maar uh, jij hebt uh, natuurlijk ook een, uh, een, uh, een beetje optimistisch nummer opgenomen. Ja. Zeker ja. Ja, ja. s'nachts dat na weet je, dan komt het dak naar beneden. Uh, dat klopt. Uh, het nummer is inmiddels al 40 jaar oud. En het is een nummer van mijn vader. Ja. En uh, mijn vader is al 11,5 jaar geleden overleden. En uh, ieder kind van overleden ouders die wil graag de ouders levend houden. En, ja, de een die zet een foto op de schoorsteen. Uh, en ik had de uh, mooie gelegenheid dat mijn vader uh, ruim 20 hits uh, achter heeft gelaten. Ja. En uh, die heb ik nu opnieuw opgenomen in een nieuw moderne jasje gestopt, een uh, toontje hoger gezet beetje opgefrist dus, zodat hij uh, hopelijk nog 40 jaar meegaat... ...en dat iedereen weet dat het van mijn vader Henk het van de havenzangers was. Ja, ja, de, de, de, ja de, de havenzangers, ik, ik ben ermee opgegroeid natuurlijk. Dus, ja, uh, ja, wie niet? <laughs> dus, ja, bij ons thuis was het natuurlijk, uh, hoorde je dat vaak. in uh, mijn, ja. mijn, mijn opa en oma ook natuurlijk, er waren ook uh, toch wel uh, ja. lekkere feestgangers, zeg maar. Dat is ook het leuke eraan. Ja. Ik krijg nu ook berichtjes van oud-fans... Of van mensen die zeggen, mijn opa was vroeger ook al fan van de havenzangers. Ja. Die heeft alle albums heeft hij destijds gekocht. En dan zondagochtends, ochtends dan ging opa muziek van de havenzangers draaien en dan danste hij door de, door de huiskamer heen. Ja. Nou, opa is er inmiddels niet meer. Maar nu dat ik deze muziek weer opnieuw hoor, zie ik opa ook weer een beetje in de, in de huiskamer dansen. Ja, ja inderdaad. Ja. Oud-fans uh... oud die zeggen van Goh, wat leuk. En weet je, uh, uh, er zijn nog twee uit de oude band die de naam hebben voortgezet. Maar ja, mijn vader was natuurlijk wel het stemgeluid en het gezicht van de havenzangers ja. heel, heel bepalend. En, en ja, daar hebben de meeste mensen dan toch meer actieve herinnering aan. En ja, ik ben zijn zoon, dus uh, als ik het weer opnieuw uitbreng, ja, dichter bij het origineel kan je het niet krijgen dan hè. Nee, inderdaad. Dat, uh, in ja, het, het is ook uh, het is een leuk uh, gegeven hè. De, de, ja. Weet je, de, de ja. nabestaanden toch uh, uh, ja, ja. het voort kunnen ja, zetten, zeg komt. maar. Ja, ik, ik zat er een tijdje geleden ook al over te praten met Kees Haak. De ja. zoon van Nico Haak. Ja, ja wij moeten eigenlijk samen. En, maar, maar hij heeft ook een eigen carrière. Ook met de legendes natuurlijk. Ja, klopt. En die komen, die, die komen ook binnenkort weer met een nieuwe plaat uit. Ik zeg, nou laat mij maar gewoon dan even uh, alleen gaan. En dan zien we wel even uh, hoe het gaat. Ik doe het puur als, als eerbetoon. Ik hoef niet zozeer twintig uh, keer in de maand op te treden. Uh, maar ik treed wel op met de liedjes van mijn vader. Ja. Om gewoon dat, dat feest in het land weer terug te brengen. Dus. Uh, wat ik ermee wil zeggen is dat ik, ik, ik, ik, ik streef niet zozeer de optredens na, maar ik wil wel graag optreden om dat eerbetoon ook nog weer uh, kracht bij te zetten, zodat iedereen weer opnieuw die leuke feestelijke tijden van wel leer beleeft. Ja, daar, daar, daar doen we het voor, toch? Ja, zeker. En het, het is ook mooi dat Nederlandstalen tegenwoordig weer gedraaid mag worden. Hè. Lange tijd was het vies om te draaien, maar uh, dankzij degene die iedereen, uh, de, de, de Boris en de Peter en zo. Ja. Uh, die hebben natuurlijk wel het pad geëffend. Dat waren de pioniers. Ja, en de Susanne Freka, Fleming en zo. Uh, die zetten het voort. En die zorgen ervoor dat het Nederlandstalige ah, licht natuurlijk hartstikke populair is. Ja, en daar lichten we allemaal op mee. En daar hebben we allemaal profijt van. Ja. Dat is leuker gaan. Ja, ja, ik zeg het, uh, ja, Ik zeg altijd, ik blijf het, uh, ik blijf het stimuleren. De Nederlandstalige ja. muziek. Ik bedoel, ja. Nou ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. Want door jullie en, en al die andere regionale, lokale piratenstations is die muziek gewoon eigenlijk nooit weg geweest. Alleen vroeger mocht het niet... en nu mag het gelukkig weer. En kan iedereen het ook doen... via internetradio bijvoorbeeld. Ja, ja, wat, ja, nou ja wij, wij zitten dan uh, eigenlijk... internet en uh, gewoon op de radio natuurlijk. Ja, dat is mooi. Uh, weet je, en, en uh, ja... Ik, ik vind het altijd prettig om dan... Uh, ja, daar da, da, een nieuwe draai aan te geven. Omdat, uh, ja, er is, zijn zoveel zenders... die, die eigenlijk... Uh, top 40 nee, uh, Engelstalig draaien. Soms... Kom, Komt er een, een Nederlandstalig nummer voorbij? Maar dan ja. praat je over een nummer uh, zoals uh, uh, Hazes of uh, ja, De nee, Dijk. Ja, nou, popmuziek is dat meer. Ja, De Dijk inderdaad. En uh, ga zo ja. maar door. Weet je, ja. en, en, en ja, dit wordt eigenlijk vergeten. Uh, nou ja, gelukkig zijn er heel veel andere radiostations. En echt heel veel andere radiostations die het allemaal gelukkig wel draaien. Ja, en, uh, en de handen ineens slaan natuurlijk. Uh, ja, ja, zeker. Het, uh, ja, als je uh, Unity, JND, Radio NL, Tucker FM, Team FM. Ja. Uh, nou ja, jullie dan Zandvoort FM, weet je. Ja. Uh, de regionale zenders. die doen het allemaal nog wel. Ja, gelukkig wel. Ja. En, nee, maar dat is ook een mooie eraan. Daar zijn we heel blij mee als Nederlandstalige artiesten. Ja, ik zeg Ooit ben ik begonnen als. Uh, met, met de Engelstalig natuurlijk. Maar uh, ja. ja. Weet je, de vraag was er uh, toch meer naar. En uh, toen ben ik mij uh, daar uh, toch weer. Uh, ja, naar terug uh, uh, gaan duwen. Ja, maar ja, met het Engelstalig, dan onderscheid je, je niet. En als jij uh, de bepaalde Nederlandstalige muzieksoorten draait... en uh, mensen kunnen jou herkennen aan dat station, aan die muziek... Ja, ja, ja. Ja, dan ben je uniek en dan, dan ben je volgens mij spekkoper. En dan zorg je dat, je dat je luisteraars aan je bindt. Ja, maar goed. Natuurlijk ook, hè. Ik, ja. ik, ik zing uitsluitend de muziek van mijn vader. Ik ga niet andere Nederlandstalige muziek zingen... Ik zing geen engelbewaarden, alhoewel ik het een ontzettend leuk liedje vind, maar ja. die zing ik niet, maar ik zing alleen maar de muziek van mijn vader. Ja, ja, ja. engelbewaarden is inderdaad ook leuk, maar uh, ja. wordt, weer, ja, wordt, wordt weer aardig uitgemerkt. <laughs> <laughs> nou ja, het geeft ze groot gelijk aan de andere kant. Ja, goed, uh, weet je, ik, ik, ik kom dat nummer nou overal tegen. Tot de. Uh, ja. Te ver achter in met dromen. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ja, dat is altijd bij de Inde, De meeste dromen zijn bedrog. Ja, uh, uh. Iedereen dat in het treur hoort. Een vers kopje thee, een eigen huis. Dat kunnen we ook allemaal woordelijk meezingen. Ja. En s'nachts de tweeën hopelijk ook. Uh, ja, als, het, uh, als dat niet uh, kan, dan, dan, dan weet ik het ook niet meer. Ja, het het, het eindje moet wel lukken, denk ik. Ja, toch. Nee, maar ik bedoel, de havenzongers. Dat, uh, ja, dat is het. in Nederland uh, uh, ja, de bekende. De blauwe pakjes met de, met de sjaaltjes en de, de klompen. Klopt. En ik treed ook op hè, met zijn sjaaltje. Hetzelfde sjaaltje waar mijn vader die duizenden optredens mee heeft gedaan. Ja. Ja. Zijn kiel, daar heb ik dezelfde stof van teruggevonden bij een, bij een stoffenwinkel. En daar heb ik een jasje van laten maken. Dus er zijn heel veel dingen die link aan hem. Ik heb ja, maar ook... die heb je aan ook, geloof ik, hè? op de cover. Hè? Ja, die heb ik ook aan, ja. ja. En het, het sjaaltje ook, dat is het echte originele sjaaltje van mijn vader. En ik ben ook naar dezelfde studio gegaan hè, om in te zingen, waar het 40 jaar geleden is ingezongen. Ik ben op precies dezelfde plek gaan staan als waar hij het heeft ingezongen. Okay. Met dezelfde technicus als destijds ook. Dus dat, ja, dat is het leuke eraan. Die was toen nog heel jong ja. en die heeft inmiddels de studio overgenomen. Dus er komen heel veel dingen komen er samen. Dus, uh, ik, ik hoop dat Nederland het allemaal leuk vindt. En uh, dat ze het misschien uh, nog leuk vinden als we er nog een keertje één en uit gaan brengen. Maar, het hangt een beetje van de streams af. We zitten bijna op 50.000. Ja. Nou, ik kan wel zeggen, als we richting de 70.000 of 75.000 streams gaan op de streamingdiensten, ja, dan zijn we het eigenlijk wel verplicht aan de luisteraars om er nog eentje uit te brengen. Ja, toch? Hey en uh, ja, ook uh, op uh, YouTube te volgen, natuurlijk? Zeker. De videoclip van 's nachts de twee die staat ook op YouTube. Die hebben ja. we zo'n duizend keer bekeken. Ja. En daar zitten ook allemaal bekende familie en vrienden van mij in die ook allemaal succes mee hebben gemaakt van mijn vader. Ja. En mijn dochter zit erin. En mijn moeder zit erin. Mijn mijn vriendin die zit erin. Euh, mensen, ja, er zitten allemaal linkjes aan met mij. en met mijn ja, vader. Het is in ieder geval een gezellige clip geworden. Ja, sowieso. Mijn vader, vader zit, er nog, uh, zit er nog in, met een foto dan wel. Met... Ja, ja, ja. ja. Nee, mensen moeten maar eens even gaan kijken op YouTube. Vind ik en, ook. En waar kunnen ze jou uh, eventueel volgen, Arnoud? Oh, nou, ik ga op alle, alle sociale media platformen: de Instagram, de Facebook. En ik heb ook gewoon mijn eigen website: arnofpakket.nl. En je kan mij ook vinden op arnout.pliket arnoutp op Instagram. En anders moet je maar even kijken bij today-music.nl. En daar okay. zie je ook alle informatie over het optreden. Ah, oké. Okay. Nou, dat is uh, genoeg informatie om jou uh, te kunnen vinden ja. en te volgen. Leuk, ik kijk er naar uit om de mensen in het land uh, terug te zien. Ja, en ik zou zeggen, als jij hem aankondigt, dan start ik hem in. Dat is goed. We gaan 40 jaar terug in de tijd. De tekst is hetzelfde, maar hij is wel ietsje sneller gemaakt. en één toontje hoger, maar dan wordt hij nog leuker en gezellig om mee te zingen. Iris, is Snapsa 2. Hey Arnoud, dankjewel. Jullie ook bedankt. En uh, graag tot de volgende keer hier. Zeker, tot de volgende keer ook. Oké. Okay. Hey, fijne vakantie. Doeg. Doe nog. Om een uur of twee, dan gaat hier ons stamcafé. De deur op slot, je weet niet wat je ziet. Aan, de gasten gaan in rijen staan Hoogste tijd voor het allerlaatste lied De gastenlijn en zijn vrouw die gaan ons voor Dat was je dan Arnaud Plikert. En hadden het over s'nachts en na twee. Even kijken worden, Ja. En dan gaan wij gewoon eventjes... Nee, we gaan uh, uh, dadelijk een, uh, een verzoekje draaien. Nu nog niet. Uh, we gaan eerst eventjes uh, ja, gewoon uh, lekkere muziek draaien. En dat doen we met uh, Mr. Cowboy. En hij we hebben over Obladi Oblada. Let's go! dat is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 Een te gekke plaat. Elke dag als een wekker gaat, draai ik me toch weer om. Het lawaai maakt me gek en ik heb geen zin. Het is de sleur, het is het weer. Kom op, het roer moet om. Tijd voor het schets. Jeffrey Kaapers en als ik nu niet ga... Ja, nou, ik ga voorlopig nog niet, want het is nog geen zeven uur. Maar aan de telefoon hebben we ook nog iemand, en dat is Patrick Damien. Patrick, een hele goede middag nog. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hey eh... Uh, ja, de titel Terrasjes weer. <laughs> als ik naar buiten kijk dan... <laughs> Nee, nee, dat komt niet mee. Ik moet uit de tekst veranderen, het is erg slecht weer. <laughs> Hé, hey, maar dat is tevens jouw nieuwe single natuurlijk. De terras is weer. Ja. Daar bellen we voor. Hey, en uh, ja, hoe is dat uh, tot stand gekomen? Want uh, zo lang ga je nog niet mee, hè? Nee, dat is een mee. Serieus, nee. Even wachten, ik, ik weet niet waar je bent, maar de verbinding is heel slecht, Patrick. Ik Sorry? Om? Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Nee, uh, het, is, het is net alsof je heel erg, uh, erg in de verte zit in een, uh, in een tunnel of... Oh, oké, okay, nee, dus ik sta gewoon buiten nu. Oké, okay. <laughs> nu gaat het beter. <laughs> oh. Nee, hoe is, uh, hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Ja, hoe is het tot stand gekomen? Ja, ik heb uh, mijn eerste single die ik vorig jaar in december uitgebracht, dat wacht bij jou. Ja. Die... Uh... Ja, die, die, die ja, dat, dat, dat, dat, dat heb ik uitgebracht en dat vond ik eigenlijk een heel leuk nummer. Ja. En uiteindelijk smaakte het naar meer. En toen ben ik eigenlijk uh, met Angelino Heesbeen in contact gekomen. Daar heb ik af en toe als contact mee. En dan heb ik gezegd, ik zoek eigenlijk iemand die uh, zeg maar eigen nummertjes maar Mijn koffernummer vind ik ook leuk, maar ik wou eigenlijk iets voor mezelf. Ja. En uh, toen zei hij ook, moet je Ali Bakker eens dus bellen? En uh, misschien tjaar, die, dat zij wat hebben. Nou, toen heb ik Ali Bakker wel. En uh, ja, dan moest ik even doorgeven wat ik precies gewoon en uh, hoe ik zo dus dat heb ik allemaal gedaan. Ja. En toen dus, zei ja, ik weet of ik wat heb, maar uh, ik kon zeker nog iets. En toen raakte ik dezelfde avond, uh, het is weer al in mijn, in mijn mailbox. Oké. Okay. Dus ja. dat ging heel snel. Ja. Nou ja, ja, dat is uh, Ali wel toevertrouwd. Ja. Ik bedoel, uh, ja, die schrijft uh, heel veel. <laughs> ja, dat klopt. Ja, nou, ook, maar gewoon ook nummers met, uh, met de inhoud, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ook, uh, ja ik, ik noem het altijd de uh, Hollandse Ballets. Ja, ja, als je het zou, ja zo kan ik het ook noemen. Ja, ja en uh, ja... Wat, wat, wat kunnen wij nog meer van jou verwachten het komende jaar? Nou, ik ben al bezig zeg, met een nieuwe single. En uh, die gaat uh, heten... Je kan de carrière krijgen. Oké. Okay. <laughs> <En>, uh, <laughs> <laughs> ja, <laughs> alleen je moet het zeg maar... Eigenlijk stukjes, uh, act, zeg maar. als ik slot zeg, je kan de kleren krijgen, maar het eigenlijk meer, je kan de kleren krijgen. Ja, ja. Zeg maar. En uh, En, het, het gaat om de kleren. Maar in ieder geval, uh, die ga ik, zeg maar, uh, 21, 21 augustus, gaat de studio in. Oké. Okay. En dan, uh, het jonge negels weer. En dan uh, hoop ik dat het, uh, ja, ook een leuke plaat wordt. Ik denk het wel, want daar is echt heel Ja, want hier gaat een uh, augustus studio in. Dus dan wordt het nog voor de kerst? Ja, dat denk ik wel. Ik denk zo'n beetje dat het na oktober, november wordt. Ah, oké. Ik zit eigenlijk te denken nog wat laat, eigenlijk begin volgend jaar, maar ik wil hem als oktober, november, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik zeg altijd: qua timing, ik weet natuurlijk zelf niet helemaal wat het voor nummer gaat worden. Dat weet jij zelf het beste. Dus ik zeg altijd, ja, een feestplaatje tegen de kerst, ja. Is altijd lastig. Ja, ja dat klopt. Dat klopt, maar ja, zeg, het is, uh, ja, het is een beetje kiezen en delen. Dus ja, ja, dus, ja. even kijken. En dan we ik, misschien wel over het jaar heen tillen, dat we in januari doen, maar we moeten even kijken. Ja. Hey, en uh, heb jij al een eigen site? Heb je al wat, uh, of, of, of hou je het nog bij nou, Facebook? Ik heb, en, uh... ik heb, toevallig heb ik uh, vorige week heb ik uh, de zeg maar mijn pet zeg maar geregistreerd. Dus ja. uh, dus nu op een site bouwen bezig om een site te bouwen. Dus eigenlijk, eigenlijk is het van Patrickmeer.nl En uh, via Facebook en uh, uh, TikTok. Oké. Okay. Oké, okay, TikTok uh, heb je ook een uh, account. Nee. Je valt, uh, je valt nu weg, Patrick. Oh, ben ik uh, ja. ben ik er weer? Ja, je bent er weer. Oh, dan blijf ik hier staan. <laughs> maar dan is het, uh, op uh, Facebook is dan Patrick Damien Zanger. Oké. Okay. En, eh, uh, nou ja, uh, YouTube... Uh, heb je een eigen Janger kanaal op YouTube? Uh, of? In, wat, wat zeg je? Heb je een eigen kanaal op uh, YouTube? Ja. ja, ook gewoon Patrick Damien. Oké. Okay. En dan uh, zie je de twee singles die ik uitgebracht heb, gebracht, die zie je dan uh, een videoclip. Oké. Okay. En, eh, uh, ja, en uiteindelijk wil ik er nog een paar andere dingen bij zetten, maar dat uh, moet ik even kijken. Hoe, hoe en wat, zeg maar. ja. Oké, okay, sta je nog uh, op podiums? Uh, ja, ik sta uh, morgen, sorry, morgen zondag, sta ik in uh, Maidrecht, op okay. een feest. En uh, ik heb dan nog twee uh, stadsfeesten in augustus. En ik heb dan in september heb ik een heel groot stadsfeest in Doetinchem. en in uh, Rijsburg, einde, einde uh, september, zeg maar, 3 september sta ik in Rijnsburg op een uh, groot privéfeest. Okay. En uh, daar komen zeg maar, ook uh, ja, zeg maar de grote zangers, zeg maar, ja. die komen er ook. En uh, daar zou ik al in het begin een beetje tussen. En dat vind ik, al, dat vind ik wel, wel, wel leuk voorbij. Ja, dat nou ja, is wel altijd leuk en interessant, ja. toch? Ja, daarom. En daartussenin zal ik wel nog een keer een boeketje krijgen van... Uit de kroeg of maakt niet uit waar we het Maar ik, ik ga ook nog op vakantie en ik heb nog een paar dingen te doen met mijn werk. Dus ja. het is wel zeg maar, een beetje schipperen hoe ik alles ga indelen. Maar... Ga je het land uit? Of vakantie goed? of... Uh... Wat zei je? ga je het land uit? Ja, Italië. Ah, lekker. Ja. Gardermeer? Nee, nee, nee. Wij gaan altijd naar Toscane. Toscane, ook. Uh, ja. ja. Dat is lekker. Ja. Ja. Dus, uh, nee, daar komen we ook wel Nederlanders, niet zoveel. Dus uh, denk, als je naar Gardermeer gaat, dan... Uh, ja, hangt er vanaf welke ja, kant. Man. Welke kant van Gardermeer, hè? Ja, dus ik heb een mensen die ik ken, die gaan allemaal naar het Gardermeer. die denk ja, nou, dat wil, ik, dat wil ik eigenlijk niet. maar ik ga eigenlijk helemaal niet. dan ja, gaan we erheen. Ja, dat is in ieder geval uh, ja, lekker. Dus een goed vooruitzicht. Ja, daarom. Het eten is goed. En dat is ook al met buitenzien te zien dat het eten goed is. <laughs> oh, ja ik bedoel, he. maak het uit. Als, als je het maar naar je zin ja. hebt, hoor. Ja. Daarom. Kijk, de uh, gezondheid is voor de rest nog prima. En uh, dan, kijk, als je het gaat verkeerd, dan, uh, ja. dan moet je ermee opletten. Ja, nou, zo is het. Hé hey, Patrick, als jij hem aan gaat kondigen, dan ga ik hem inzetten. Dat is goed. Nou, uh, ik, dit was Peter Damien met uh, Het en Iris, dan het is rasjes weer. Nou, ja, hopen dat het nog rasjes weer wordt, uh, Patrick. Nou, als het goed is, uh, volgende week weer, hè? Ja, uh, dan ga ik er ook vandoor, dus. <laughs> oh, wat oh, ga je zelf, hè? <laughs> ik ga naar Kroatië. Oh, dat is ook mooi. Dat kan ook wel vervelend ja. filmpje. Hey, ik ga je terugzetten. Ja, is goed. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. hoi, hoi.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 Dank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 Jou, al oh, kan ik het nooit zeggen, maar ik hou van jou. Het is moeilijk uit te leggen. Dus ik zeg het gauw: ik hou van jou. Ik hou van jou, net als iedereen die naast je staat. Hou ik van jou, een feit dat nooit meer overgaat. Kauw, ja. Jeffrey Schenk En uh, ik hou van jou En daarvoor hoorde je Patrick Damien En het uh, rustjes weer hey, uh, Ja, we gaan uh, naar uh, De klokken van uh, 6 uur Dus ik zou zeggen, we gaan nog één plaatje draaien En dat doen we met Koos service En huilen helpt nu niet meer Ja, gezellig Fred Ja, dan moet je nog maar afwachten <laughs> Of dat gezellig is Blijf lekker buiten tot 7 uur Entertainers, Mijn naam is Fred Heij Ik zou zeggen, een hele goede middag nog Ik gaf je vertrouwen en op mij kon je bouwen O je was altijd ander voor mij Maar je kon...